8 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. Troepen Gaddafi zetten clusterbommen in. G20-akkoord over economisch waarschuwingssysteem. En tien doden door tornado's in de VS. In Libië hebben troepen van kolonel Gaddafi in de stad Misrata. clusterbommen ingezet tegen de opstandelingen. Dat meldt de New York Times op basis van ooggetuigen en resten die op de grond zijn gevonden. Clusterbommen spatten uiteen op de grond en honderden kleine bommen waardoor ze veel slachtoffers maken. Ze zijn door meer dan 100 landen verboden. Misrata is de enige stad in het westen van Libië die in handen is van de opstandelingen. De NAVO vergaderde gisteren in Berlijn over Libië. Secretaris-generaal Rasmussen hoopt dat de lidstaten snel extra gevechtsvliegtuigen leveren voor de strijd tegen Gaddafi's troepen. Een Amerikaanse generaal zei dat er vooral vooral behoefte is aan vliegtuigen waarmee precisieaanvallen kunnen worden uitgevoerd. De twintig belangrijkste economieën in de wereld, de G20, hebben een akkoord bereikt over de vorming van een economisch waarschuwingssysteem. Dat is bekendgemaakt na de vergadering van de G20 in Washington. De landen gaan via een testsysteem elkaars financiële beleid in de gaten houden. moeten ervoor zorgen dat het meteen duidelijk wordt als een land een bedreiging vormt voor de stabiliteit van de wereldeconomie. Vooral de zeven grootste economieën, de G7, worden streng gecontroleerd. Door het waarschuwingssysteem moet de financiële crisis als in 2008 in de toekomst worden voorkomen. In Amsterdam wordt vandaag gedemonstreerd tegen kernenergie. De manifestatie op de dam is een actie van onder meer GroenLinks, Partij van de Arbeid en Greenpeace. Na verwachting komen er enkele duizenden mensen op af. Op internet tekenden al tienduizenden mensen een petitie tegen kernenergie. De initiatiefnemers willen dat er geen vergunningen worden afgegeven voor nieuwe kerncentrales. Ze pleiten voor meer schone energie uit zon, wind en water. De protest op de dam begint rond 1 uur vanmiddag. In Ivoorkust zijn in de residentie van aan president Bakbo meer dan 500 artillerieraketten gevonden. Volgens onze nieuwe president Watara had Bakbo daarmee een enorm bloedbad kunnen aanrichten. Behalve de raketten zijn er nog kratten vol granaten en munitie gevonden. Bij de luchtaanvallen op Bakbo's paleis in Abidjan werden vorige week de raketlanceerinstallaties uitgeschakeld, waardoor hij de wapens niet kon inzetten. Bakbo werd de afgelopen maandag gearresteerd. De chaos in Abidjan is nog groots. Overal worden lijken gevonden en er zouden nog steeds moordpartijen plaatsvinden door troepen van Watara die s'nachts aanhangers van Bakbo aanvallen. President Bouteflika van Algerije heeft in een toespraak politieke hervormingen aangekondigd. Vorige maand beloofde de 74-jarige Bouteflika ook al hervormingen, maar daar werd toen niets meer over gehoord. Over scheningsinzien niet meer in het openbaar. Nu zei Bouteflika op de staatstelevisie onder meer dat hij internationale waarnemers zal uitnodigen om toe te zien op de volgende presidentsverkiezingen, die zijn in 2014. In Algerije zijn sinds januari af en toe protestbetogingen tegen het bewind, maar minder hevig dan in andere Noord-Afrikaanse landen. Deze week raakte in Algiers minstens drie mensen gewond toen de oproerpolitie ingreep bij een anti-regeringsbetoging. Honderden Tunesiërs hebben betoogd bij de Saoedische ambassade... in de hoofdstad Tunis. Ze eisten de uitlevering van oud-dictator Ben Ali... die in januari naar Saoedi-Arabië vluchtte. Ben Ali wordt beschuldigd van moord op antiregeringsbetogers. Anti Tegen hem en zijn vrouw is een internationaal opsporingsverzoek... uitgevaardigd. Sommige betogers in Tunis droegen portretten mee van mensen... die zijn omgekomen tijdens de staatsprotesten van begin dit jaar. De interimregering, die Tunesië nu bestuurt... zegt er alles aan te doen om Ben Ali uitgeleverd te krijgen. Tunesië was het eerste Arabische land waar een opstand uitbrak. Tornado's hebben in het midden en zuiden van de Verenigde Staten... aan zeker tien mensen leven gekost. De stormen troffen eerste staten Oklahoma en Arkansas... waar negen doden vielen. Een aantal slachtoffers werd getroffen door ontwortelde bomen. Later ontstonden er ook tornado's in Alabama, Mississippi en Georgia. In veel plaatsen is de stroom uitgevallen. De wrakingskamer besluit maandagmiddag of de rechters in de zaak Wilders opnieuw worden vervangen. De verdediging van Geert Wilders wraakte de rechters gisteren omdat ze de schijn van partijdigheid zouden hebben gewekt. Ze wilden geen procedure beginnen tegen getuige Bertus Hendricks vanwege mogelijke mijneet. Hendricks heeft volgens Moskowitz gelogen over de reden waarom Arabist en geduigendeskundige Jansen was uitgenodigd voor een diner bij hem thuis, samen met rechter Schalken. Tuiners in het zuiden van het land dreigen met een rechtszaak tegen minister Kamp... omdat hij geen werkvergunningen meer afgeeft voor Roemeense arbeiders. Kamp vindt dat seizoenswerk, in bijvoorbeeld boomkwekerijen... door Nederlandse werklozen moet worden gedaan. Als Kamp niet voor maandagmiddag vijf uur zijn beleid bijstelt... stappen de tuiners naar de rechter. Ze vinden dat hij niet midden in het seizoen het beleid kan veranderen. Het weer dan nog. Vanochtend begint koud met lokaal enkele mistbanken. In de loop van de ochtend raakt het in het noorden bewolkt. Elders flinke zonnige perioden, vooral in Limburg. In het noorden wordt het 13 graden, in het zuidoosten een graad of 18. Vanaf morgen is het overal vrij zonnig en wordt het nog iets warmer. Goeiedag, hier is Kees met de minder fileberichten. Kijk...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 Ik heb hem opgegeven voor de driedaagse Luzak examentraining economie en wiskunde. Ik ben er nu zeker van dat het wel gaat lukken. Ga voor alle vakken en locaties naar luzac-examentraining.nl en schrijf je in. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Het is zaterdag 16 april. Het is niet aantrekkelijk om te promoveren vanuit de topklasse... naar de eerste divisie. Voetbal hebben we het over. Clubs gaan er financieel zelfs op achteruit. Straks een reportage. We blikken vooruit op het bloemencorso. We hebben ook een gesprek met burgemeester Eenhoorn van Alphen aan de Rijn. Maar eerst de wraking van mister Moskovits. Maandag om vier uur zullen we het weten. Of we weer nieuwe rechters moeten opdraven om het proces tegen PVV Leiden Wilders tot een eind te brengen. Want gisteren werd de Wilders rechtbank opnieuw gevraagd. Wegens de schijn van partijdigheid. Het is de derde keer inmiddels. Jeroen de Jager, die was erbij gisteren de hele dag. Jeroen, um, ja, hoe was eigenlijk die sfeer rond uh, die wraking? Nou Bert, vooral die wraakingsbehandeling met rechters die speciaal uit Haarlem waren ingevlogen. Daar die, uh, ja, die sfeer die was op te snijden. Je moet je voorstellen, die gevraakte rechters die zitten dan in Toga in de zaal. Moskovic die houdt een vlammend wraakingspleidooi van... Ja, een vlammend wraakingspleidooi van... Ik denk ongeveer een, een tijdsaanduiding, een half uur, een uur... De klinische sneer werd uitgelegd. Van ze zei namelijk dat hij grote bewondering had voor Moskovic, Dat het hem, dat het hem uh, in twee uur was gelukt om zo'n doorvrocht pleidooi in elkaar te zetten... ...suggererend dat Moskovic die wraking al lang in zijn hoofd had en uh, dat al dagen eerder op papier had gezet. Ja, ik zeg er eventjes bij, de verbinding viel weg en daarom uh, hoorde u wat gerommel. Maar we zijn overgeschakeld op de telefoon, dus je bent nog steeds goed hoorbaar. Um, maar Jeroen, um, dan is die wraking ingediend. Vervolgens wordt die niet behandeld door uh, andere rechters van de rechtbank Amsterdam. Maar rechters komen uit Haarlem ingevlogen, mag ik wel uh, ja. zeggen. Hoe gaat dat dan en hoe is dat verder gegaan? Uh, ja, ook daar was er uh, gewoon sprake van spanning tussen die uh, rechters uit Haarlem en uit Amsterdam. Wat er uh, gebeurde is dat die, die, die rechters uit Amsterdam, die wilden dus reageren op Moskovic, En die zeiden, ja, we hebben Moskovic gehoord en dat is zo'n goed pleid door geweest. We hebben gewoon tijd nodig om daar uh, op te kunnen reageren. En dat werd afgewezen door, uh, door de rechtbank, uh, door de wraakingskamer uit Haarlem. Uh, ze kregen daar niet de tijd voor. En uh, van Oosten, de, de gevraagde rechter, die reageerde daar gewoon heel Heel erg koorslig is. Koors liggen op, die zei: van ja, dat laat ik dan maar aan u. Het is niet anders. Maar dat is dan maar uw beslissing. Ja, goed, dat geeft ook wel het, het een en ander uh, weer. Nou ja, maandag uh, zou je zeggen, uh, vier uur uitspraak. Maar dan zetten we de televisie aan uh, gisteravond voor het slapen gaan. Pauw en Witteman, het lijkt net alsof het proces daar gewoon doorging. In Pauw Witteman zat Bertus Hendricks, de getuige die uh, gisteren was gehoord. En die volgens uh, Moscovic dus uh, in de rechtszaal mijn eet heeft gepleegd. Toen uh, uh, zat hij blijkbaar zelf, Moscovic zat ook naar Pauw Witteman te kijken. Die hoorde daar uh, uh, Hendricks praten. En die hoorde naar zijn zeggen dat, dat Hendricks opnieuw weer een, uh, zat te liegen daar in die uitzending van, uh, van Pauw Witteman. En die belde vervolgens de uitzending op. Luister maar. Dus er komt één nieuw element bij. Uh, dat is, zoals je weet hebben wij, Paul en ik, allebei een oortje in. Uh, daar hebben we contact met onze redactie. En onze redactie zegt: Bram Moskovits belt en wil reageren. Goedenavond, meneer Paul. Goedenavond. Ik zie uw programma en hoor meneer Hendricks zeggen dat uh, meneer Schalke niet zou hebben toegegeven gisteren of eergisteren. dat hij een deel van de beschikking bij zich had. Nou heb ik meneer Hendricks vandaag al een leugenaar genoemd. Dus dat zal ik niet herhalen. Wat hij natuurlijk wel doet op dat moment, op het moment dat hij zo belt en zegt, ik zal hem niet een leugenaar noemen, dan uh, is het natuurlijk een indirecte beschuldiging dat hij uh, weer zit te liegen. Prachtige televisie natuurlijk, maar je vraagt je wel af waar dit naartoe gaat, of dit allemaal strategie is om de zaak tot een spektakel te maken of zo. Ik heb me gisteren bijvoorbeeld ook afgevraagd of iets wel echt wilde vragen, of dat Wilders hem uh, gedrongen heeft. Voor de buitenwereld denk ik dat dit proces steeds meer een drama... een Shakespeareaanse klucht wordt. Uh, en mensen worden er creatief van. Uh, ik volg Twitter dan ook tijdens zo'n proces. En dan lees je termen bijvoorbeeld als Moscovic, de serievrager of over het etentje, uh, lees je dan mijn etentje. En heel veel mensen op Twitter die vinden inmiddels dat er uh, snel een film moet komen over het diner. Goed, laten wij ons even bij de feiten houden. Het feit is, komende maandag, vier uur, dan is er uitspraak. Dan zullen we het weten, ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, gelukkig, of gelukkig uh, kan ik niet zeggen, maar in de praktijk blijkt dat er uh, over het algemeen wraakingsverzoeken uh, niet worden toegewezen. Nee, maar of dat in dit geval het geval is, zullen we maandag zullen we dus we weten. Wij. Vier uur, uitspraak, dankjewel Jeroen, dan ja. horen we jou weer. Jeroen Jager was dat. Nog een paar dagen en dan moet duidelijk zijn of de topklasse clubs Rijnsburgse Boys en Spakenburg na dit seizoen bereid zijn om te promoveren naar het betaalde voetbal. Naar de Jubilee League, de oude eerste divisie, om precies te zijn. Zaterdag koploper Spakenburg die maakt de beste kans op de titel, om promotie vervolgens, maar ook Rijnsburg is nog niet helemaal kansloos. Toch heeft de stap naar het betaalde voetbal in de praktijk veel voeten in de aarde. En daarom is bij de clubs en de KVB nog steeds niet duidelijk of het er echt van komt. De bijdrage is van Rachna Niemeyer. Jeffrey wint een grootjes in oh! de openingsfase! De hoofdtribune van voetbalclub Rijnsburgse Boys is groot, telt. Nou, 1160 zitplaatsen om precies te zijn. En hij weer, hè? Zijn zevende doelpunt voor de Rijnsburgse Boys. Die zijn allemaal overdekt. Mooie door. zwart met gele stoeltjes. Er zit een tig aantal kleedkamers achter de muren, achter mij en er is genoeg ruimte om bier en bitterballen te consumeren. Kortom, dat ziet er tussen de bollevelden allemaal erg professioneel uit. En dat kan Rijnsburg-voorzitter Kees Driebergen niet ontkennen. Ja, vrij tribune, dat klopt. Uh, als je bouwt, dan kan je dat één keer goed doen. Maar dat hebben we één keer goed gedaan. Rijnsburg heeft aangegeven ambities te hebben in het betaalde voetbal. Samen met zaterdag Concurrent Spakenburg is een traject ingezet om die wens te laten uitkomen. Dat is een fase waarin onderzocht wordt uh, en samengewerkt wordt met het KNVB... Met, met name de begeleidingscommissie van de licentiecommissie... om te zorgen en te kijken of je aan allerlei punten waar je aan moet voldoen ook kan voldoen. En daar zitten nou juist de pijn, de pijnpunten? Daar zit voor een amateurclub daar zitten een aantal grote pijnpunten... die. Laat ik zeggen niet zo 1, 2, 3, verholpen kunnen worden. Het gaat vooral om de speeldag. Wordt dat vrijdagavond, zoals de rest van de Jupiler League-clubs... of toch zaterdagmiddag, het speelmoment van nu? Het gaat om het aantal contractspelers dat verplicht is. En het gaat om de lage opbrengst uit de tv-inkomsten... die toch al onder druk staan. Rijnsburg betwijfelt soms of de KNVB wel echt zit te wachten... op een nieuwkomer in de Jupiler League. Nou, ik, dat gevoel heb ik wel... Uh, maar ik merk ook dat het voor de KNVB-bestuurders lastig manoeuvreren is. Kijk, uh, het is gekomen door uh, de sportieve uitdaging uh, van promotie en degradatie. Dat willen ze ook graag. Alleen, ja, dit is een eerste jaar. En we hebben in, in, in dit land een scheiding tussen uh, betaald voetbal en amateurvoetbal. Waardoor dingen nog niet helemaal in jaar 1 volledig doordacht zijn. Kevin Winter, mooi getrapt. Gootjes helemaal vrij, hou! Dit is 0-2! Nummer 8 voor roodjes in de competitie. Bij de KNVB Zijst vraagt betaald voetbaldirecteur Bert van Oostveen zich ondertussen wel eens af of Rijnsburg... de sprong in het diepe wel echt aandurft. Als je echt wil, dan kun je makkelijk toetreden. En ik denk dat er dan nou, inmiddels een pakket aan, aan, aan, aan, aan wensen en voorwaarden ligt... waar je vrij makkelijk op in kunt stappen. Heeft u het gevoel dat ze echt heel graag willen? Uh, ja en nee. Ja, in de zin van dat ik het, dat ik het, dat ik het dapper vind dat ze, dat ze de poging doen. En dat het, dat het ook goed is. Het is goed voor het voetbal, in algemene zin. Dus in die zin juich ik het ook toe. Uh, uh, uh, Nee, in de zin van dat ik in interviews wel dingen teruglees. Dat ik denk: van nou ja, als ik nou het traject van de afgelopen half jaar terugfilm. en ik zie welke, welke aspecten we allemaal aan de orde hebben gehad. wat we allemaal al hebben gedaan. juist om die toetreding te versoepelen. dan denk ik van ja, hoe ver wil je dat wij gaan om daadwerkelijk toe te treden? Dus uh, daar zitten wel grenzen aan. Rijnsburg moet vanmiddag eerst maar eens zien te winnen van Barendrecht. En dan nog is de club van voorzitter Kees Drieberg afhankelijk van de concurrentie. Wat gebeurt er bij de beladen derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg? Maar of het nu nu is of komend seizoen wellicht, uit onderzoek is gebleken dat Rijnsburg profvoetbal zou kunnen herbergen met Leiden, een stad in het achterland. Aan de dromen van de voorzitter ligt het niet. Wij kunnen hier een uh, subtopclub worden, uh, subtop in de eerste divisie Ala la Volendam. Een team dat speelt uh, om de prijzen in de eerste divisie en met enige regelmaat een uh, periode kampioenschap. Uh, zou kunnen pakken, ja, dan kan je de pech hebben dat je wel eens promoveert. Dat kan. En dan, zeg Luigen, we stoppen ermee. Goed gefloten, man. De laatste spreker, dat was de sportverslaggever van Radio West. Vanmiddag wordt meer duidelijk rond de koppositie in die zaterdag-topklasse. derby tussen de nummer 1 en de nummer 2, Spakenburg en Vogels wordt uh, gespeeld. Overigens in de zondag-topklasse staat FC Os bovenaan. En die club wil, kost wat het kost, terug naar het betaalde voetbal. Miljoenen tulpen, duizenden mensen, het bloemencorso, dat zo. Verkeersinformatie. Het is rustig op de weg en de afsluiting op de A12 Utrecht richting Den Haag... ter hoogte van knooppunt Lunette is opgeheven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een man die in het wilde weg om zich heen schiet. Dat gebeurde toch niet in Nederland, dacht je, tot vorige week. Maar vorige week, zaterdag, gebeurde dat wel degelijk... in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Het is te verschrikkelijk voor woorden wat er hier in Rijn is gebeurd. Wij wilden eigenlijk net naar de overkant lopen... om een pizza te halen toen die schutter eigenlijk voorbijliep... en aan het herladen was om zijn volgende lading kogels af te vuren. En in eenen hoorden we geknal achter elkaar. Een geluid van een miterieur. In de Ridderhof heeft een man met een automatisch vuurwapen... om zich heen geschoten en daarbij dit ongekende aantal van vijf dodelijke slachtoffers... zwaar gewonden en andere gewonden gemaakt... en vervolgens een eind aan zijn eigen leven gemaakt. En toen stond ik opeens in de hal. En dan zag ik twee doden. Eén met de... Ja, die leefde gewoon niet meer. Want ja, je gaat nog kijken ook of ze nog leven. Ook die om, dus ook, dus het aantal doden kwam op zeven, inclusief de daden. We kijken terug op de afgelopen week met burgemeester Bas Eenhoorn van Alphen aan de Rijn. Goedemorgen, meneer Eenhoorn. Goedemorgen, meneer Sloten. U bent gisteren op bezoek geweest bij de gewonden die nog in het uh, ziekenhuis liggen. Hoe gaat dat met hen? Nou, niet zo best. <kijkt> uh, ze zullen hun hele leven uh, nog uh, last blijven houden van de, de verwondingen... Uh, en uh, onder andere is er een, uh, iemand bij met een uh, dwarslesie. Dus uh, dat zal, uh, nou, de prognose daarvan is natuurlijk uh, niet zo geweldig. Ik kan het medisch niet beoordelen, maar er moet nog een neurochirurgische operatie plaats hebben volgende week. Maar goed, zo zijn er een aantal uh, gewonden in het ziekenhuis. Het is ook geen wonder als je na een week nog in het ziekenhuis ligt en begrijpt u, dan is het ernstig. Ja. Uh, dus uh, ja, we hopen het beste van. Maar ik neem aan dat, een, dat er in ieder geval een aantal van hen hun hele leven. Uh, dit met zich mee zullen nemen. Ja, zijn er een aantal mensen die al gebruik hebben gemaakt van het aanbod... als ik het zo mag ontschrijven, van de ouders van uh, Tristan... om uh, contacten te zoeken en te hebben? Uh, nee, ik, ik heb ook met hen gesproken. Ze staan er open voor. Uh, dat wil zeggen de slachtoffers. Uh, uh, maar uh, de tijd is nog niet rijp. Ja, nee, dat begrijp ik. Ondertussen gebeurt er wel iets geks in dat winkelcentrum. Er zijn allerlei mensen die, die of zich kleden, zoals Tristan... of die gewoon überhaupt daar een ruzie aan het uh, zoeken zijn. Heeft u dat verrast? Ja, er is een soort van uh, kopieergedrag uh, bij een aantal uh, mensen... En, uh, uh, dat is niet heel, niet ongewoon. Uh, ik heb de politie daar natuurlijk naar gevraagd. Uh, en het Openbaar Ministerie is op de hoogte van het feit dat er dit soort mensen uh, rondloopt. Dat is uh, vaker vertoond na uh, groot, uh, grote incidenten als deze. Uh, drama's uh, roepen kennelijk op dat anderen het nog eens over willen doen. Uh, die, nou ja, ik zei dan, zeg dan maar, daar zit een draadje los. En uh, dan roept, roept het dit op. Het is dus zeer bedreigend, dat begrijpt u. In de ja. Ritterhof uh, was men zeer geschokt. Uh, en wij hebben dus ook uh, extra bewaking. Er lopen mensen rond. En uh, ik weet ook uh, dat het, de politie uh, een aantal mensen in het vizier heeft... op de korrel heeft en uh, hen in de gaten houdt. Ja, ze zijn gewaarschuwd in ieder geval. Zeker, absoluut. Mogen we eventjes terugkijken naar de afgelopen week? Want er vallen een aantal dingen op. Um, u heeft meteen van begin af aan uh, de sociale media... Uh, Ingezet. Was dat ja. bewust? Ja. Ja, wij uh, hebben twee dingen gedaan. Eén, we zijn meegegaan met sociale media. Dus we hebben het heel precies gevolgd. We hebben geprobeerd daar uh, uh, ook aan mee te doen. In de zin dat we hier en daar hebben gecorrigeerd. Uh, hier en daar dingen hebben laten weten. Ter bevestiging en versterking van de informatie die we op de persconferenties gaven. Dus we hebben echt meegedaan. Maar we hebben het ook heel goed gevolgd. Omdat daar uh, elementen naar voren kwamen die we nodig hadden konden gebruiken in onze eigen informatie. Dat punt één. Uh, het tweede is dat wij veel meer dan uh, tot nu toe in Nederland gebruikelijk is... Uh, informatie hebben gegeven waarvan wij vonden dat we, uh, dat we het konden geven. Dat was wel, moet ik u zeggen, uh, een moeilijk gesprek. Hè? De, de, niet iedereen is ervan overtuigd dat het moet. Uh, we hebben natuurlijk toch in Nederland een beetje de neiging... Op, we maken pas iets openbaar als dat al tien keer geverifieerd is. Ja. Nou, daar, daar had ik persoonlijk grote moeite mee. Uh, dus ik ben een beetje drammerig bezig geweest en uh, we zijn wat eerder met informatie gekomen en dat heeft, heb ik gemerkt uh, en dat had ik eigenlijk ook wel verwacht dat levert ook vertrouwen op. Mensen denken oh, kijk, ze houden niks achter, ze zeggen het en, en ik had het nog wel wat vlotter en sneller gewild en in de evaluatie zal ik ongetwijfeld uh, uh, aandacht krijgen voor het feit dat ik op die punten, bijvoorbeeld de informatievoorziening met betrekking tot de slachtoffers en de namen, dat we dat eerder en helderder uh, kunnen uh, communiceren. Ja. En er was, de, de, de was nog iets wat anders is. Um, en dat heeft meer met de politie te maken. De politie is echt naar binnen gegaan. Terwijl het beleid tot op heden altijd was. Uh, we wachten af, uh, ja. we kijken wat er gebeurt. Maar de politie is er echt op afgegaan. Ja. Ja, de, de instructies zijn, geloof ik, uh, ik ken ze natuurlijk niet uit mijn hoofd... maar die zijn wat anders. Uh, die zijn veel terughoudender. Uh, maar deze politiemensen die uh, hebben ook, terwijl ze binnenkwamen, nog het laatste schot gehoord. Ze konden natuurlijk niet weten dat dat het laatste schot was. En hebben om hun uh, kogelvrije vest aangedaan en zijn er binnen gegaan. Ik moet zeggen, uh, een, een buitengewoon goede zaak. Natuurlijk wordt ook dat bekeken of dat verantwoord was. Maar ik denk dat het heel goed is omdat ze zagen dat alle mensen in chaos in paniek waren dat ze op deze manier hebben geprobeerd om te kijken... kunnen nee. we de bron van deze chaos te pakken krijgen. Nee. En meteen de volgende dag een indrukwekkende uh, korte herdenking. Maar dan komt er nog een herdenking. Waarom komt er nu nog een herdenking? Is daar grote behoefte aan in Alphen? Ja, er is heel veel behoefte aan. Dat heeft te maken met het feit dat tijdens de eerste herdenking heel veel mensen die slachtoffer waren, daar natuurlijk niet bij konden zijn. Uh, heel veel mensen ook die uh, in de verzorging uh, zitten, de, uh, die de mensen hadden opgevangen, ja, die waren daar druk mee bezig. Dus die konden er ook niet bij zijn zondag. En uiteraard de mensen van het eerste uur, zal ik maar zeggen, politie, de hulpverleners die er direct bij waren, ambulance mensen, die waren niet uh, bij, die, uh, bij die herdenking. Dus we hebben gezegd, daar moeten we iets mee doen en boven. Verdien is er een moment waarop we ook de gelegenheid wilden geven... aan uh, majesteit de Koningin en de Prins van Oranje... om met nabestaande slachtoffers en hulpverleners te praten. Dus we combineren dit en we willen dit nog eens onderstrepen. Dat uh, we met z'n allen meeleven. Het, het, het, het stof dwarrelt nu een beetje neer. En we zien nu ook wat het betekent voor een gemeenschap als Alve, Trouwens ook in Nederland, want allemaal zijn we toch wel uh, van mening... dat dit toch wel heel heel erg is, dat dit kan voorkomen. Garanties... Om om het te voorkomen, voor de volgende keer geef je nooit. Maar we moeten goed bekijken uh, wat dit betekent. Nou ja, U weet, er wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld ja. het verlof... om wapens te hebben en dat soort zaken. Dus het is heel goed dat we hier proberen lessen van te leren. Ja. Um, het, het, het, het, het hakt er natuurlijk gigantisch in, in, in een gemeenschap. Het is in Nederland al niet gehakt, Laat staan inderdaad in uw gemeente, in, in Alphen ja. zelf. Dan denk ik, van ja, komt dat dan weer goed? Hoe zit dat dan met die veerkracht? U zei dat zelf zondagavond, van, dat u denkt dat er enorme veerkracht... Zit in die Alverse gemeenschap. Merkt u dat ook ergens aan? Ja, dat merk ik wel. Ik uh, word heel veel aangesproken. Ja, het is... Ik moet zeggen, ik uh, voel me soms wel een beetje... Uh, men, ja, uh, ik denk, nu nee, jongens, het gaat toch allemaal niet om mij. Het gaat om dat wij met z'n allen... Nee, u bent wel de eerste man en u bent het gezicht geweest natuurlijk. meneer. Ja, ja, ja nou, dat, dat is ook zo meer versloten. Maar uh, uh, het gaat natuurlijk over uh, de, de mensen die, die het allemaal is overkomen... en, en, en de gemeenschap die verder moet. Uh, maar ik weet, ik weet natuurlijk, uh, men, men hecht eraan dat er iemand... Uh, het laat zien, jongens, we komen, er, komen hier overheen. We komen er sterker uit. Maar ik merk wel, uh, en dat is heel erg ingrijpend. En dus ook hoor ik signalen uit de rest van het land. Het is, was natuurlijk een gewone zaterdag. Het was een gewoon uh, winkelcentrum. Iedereen doet boodschappen. Iedereen komt in zo'n winkelcentrum. Het is zo dichtbij. Het is gewoon je, ieders eigen leef en we, leefomgeving. Begrijpt u wel? En dat maakt het zo tot, een, uh, tot iets wat van iedereen is. Het is anders dan... Dat het is een schietincident tussen criminelen, begrijpt u, waar je ongelukken bij gebeuren. Het is, het is iets wat je allemaal had kunnen overkomen. Dat zo iemand met zo'n machine, uh, met al die, uh, hoe heet dat, met zo'n machinegeweer en al, al die uh, uh, uh, wapens ja. zomaar een winkelcentrum binnenkomt. Dus dat geeft een bepaald gevoel bij mensen. En daar moeten we allemaal overheen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je met een rotgevoel uh, gaat winkelen omdat je denkt, nou het zal toch niet de volgende keer bij mij gebeuren. Nee, vandaar dat u ook hard optreedt waar we het in het begin van het gesprek overhadden. schot en grendel die mensen, ja. Precies. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek... en uh, ik wens u nog veel sterkte uh, de komende weken en maanden. Dank u wel, meneer Van Sloten. Prettige dag nog. U ook. Pas eenhoorn was dat, de burgemeester van Alphen aan de Rijn. Gaan wij tot slot van deze uitzending nog even hebben over Algerije. Want de Algerijnse president Boutaflika heeft gisteravond een lang verwachte televisietoespraak gehouden. Ook in Algerije is namelijk de afgelopen tijd gedemonstreerd voor meer vrijheid en democratie. Zij het op minder grote schaal dan in andere Arabische landen. Gaan we over praten met onze correspondent Nicole Leveve. Nicole, um, ja, even de inhoud van de, van de toespraak. Wat heeft hij gezegd? Nou, hij kwam met een hele hoop voorstellen. Hij zegt, uh, we gaan op weg naar democratie. De grondwet moet worden aangepast. Daarvoor moet een commissie worden ingesteld. Er moet iets gedaan worden aan de kieswet. Het moet makkelijker worden voor andere politieke partijen om meer invloed te krijgen. Uh, meer transparantie in het systeem. Hij sprak van een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van Algerije. Er moet iets gebeuren aan de werkeloosheid. De salarissen die moeten worden aangepast. Kortom, uh, ja, als dit allemaal door zou gaan, dan verandert er een hele hoop in Algerije. Ja, maar is het voldoende? Dat is de centrale vraag dan, hè? Nou, als dit allemaal werkelijkheid wordt, op papier klinkt het echt geweldig. Uh, en, en gaat het land echt op weg naar democratie. Maar ze zullen op straat ook denken, eerst, uh, eerst zien en dan geloven... deze man die zit al, uh, is al behoorlijk lang aan de macht. De heeft drie keer verkiezingen gewonnen... met echt overweldigende cijfers in de 90 in de 80 van de mensen zouden op hem uh, gestemd hebben. Um, hij kwam na een bloedige oorlog waarbij 150.000 slachtoffers zijn gevallen. En natuurlijk is het onder zijn regime uh, ja, vreedzamer geweest. Maar de problemen van de mensen, die waren echt enorm. Werkloosheid, onderdrukking. Dat is waar de jongeren nou al vanaf december tegen demonstreren. Inderdaad op minder grote schaal. Maar toch hier ook duizenden mensen die de straat op gingen. Mensen die zichzelf in, uh, in brand staken. Eerder werd al uh, de noodtoestand uh, afgeschaft. Maar het was niet genoeg voor, uh, voor de demonstranten. En ja, nu wordt, uh, worden er dan toch maatregelen genomen. En ja, afwachten of dat in de praktijk ook goed uit gaat pakken. Ja, mag ik nog even naar jouw eigen land, jouw standplaats, Jordanië? Want daar is het gisteren uit de hand gelopen bij protesten in de stad Zarka. Wat is daar allemaal gebeurd? Nou, er wordt hier elke vrijdag gedemonstreerd, net als veel andere landen, en dan gaat het om hervormingen. Maar wat er in de Zarka gebeurt, dat had daar eigenlijk weinig mee te maken. Daar ging een groep de straat op, dat zijn salafisten-extremisten. En die eisten de vrijlating van een groep van hun geloofsgenoten. Dat zijn mensen die vastzitten op, op veroordelingen rond uh, terrorisme, extremisme. En ze zeggen: deze mensen, die valt niks uh, echt te verwijten. Die hebben zich niet echt schuldig gemaakt, die hebben sympathieën, gezien niet uitkomt. Deze groep die is verboden. Maar dat is geen reden om ze vast te houden. Nou, deze mensen die gingen de straat op. Het kwam tot botsingen met uh, uh, een andere groep demonstranten en met de politie. En daarbij zijn... Tientallen uh, gewonden gevallen. Uh, veel ja. mensen liggen nu ook in een toestand in het ziekenhuis. Oké, okay, dankjewel, Nicole. Nicole Levever was dat. Het is bijna half negen, dus we hebben geen tijd meer. Helaas, helaas. voor het bloemenkorso. Maar blijf aan de zender gekluisterd. Want het, uh, het gaat vanmiddag trouwens, doen we het wel. De nieuwsshow gaat zo van start met Peter en Mieke. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland.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 In Libië hebben troepen van kolonel Gaddafi in de stad Misrata... clusterbommen ingezet tegen de opstandelingen. Dat meldt de New York Times. Clusterbommen spatten uiteen op de grond in honderden kleine bommen... waardoor ze veel slachtoffers maken. Er zijn nog meer dan 100 landen verboden. De twintig belangrijkste economieën in de wereld, de G20... hebben een akkoord bereikt over de vorming van een economisch waarschuwingssysteem. De landen gaan via een testsysteem... elkaars financiële beleid in de gaten houden. Vooral de zeven grootste economieën, de G7, worden streng gecontroleerd.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 Het weerbericht van Weer Online. De dag begint fris, met in de binnenland temperaturen rond het vriespunt. Er is vrij veel zon, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Vanmiddag kan er dan in het noorden een spat regen vallen. In het zuiden blijft het droog en dan zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Het wordt 12 graden in het noordwesten, tot 18 graden in het zuidoosten, bij een meest zwakke westelijke wind. Vanavond en vannacht klaart het op. ...kot het af naar een graad of 4 en kan het lokaal aan de grond vriezen. Morgen, zondag, is er meer zon. En zijn de temperaturen ook aangenaam? 16 graden aan zee tot 18 of 19 graden in het binnenland. Alleen in het noorden blijft de temperatuur met 13 graden iets achter. Na het weekend is het vrij zonnig lenteweer met maximaal rond gemiddeld 19 graden. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is uh, 2,5 minuut over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur dan komt Willem van Bennekom, oud-rechter. Met hem gaan we praten over mijn eten, over een wrakingsverzoek, kortom over de geloofwaardigheid van de rechtspraak en eh, het proces Wilders. Dan komt David Bakels ons bijpraten over de perikelen bij saap. Saap lijkt nu weer gered, maar ja, voor hoe lang nog? En hij heeft misschien nog wel een heleboel andere leuke weetjes. Als we hem zo kennen, is dat zeker het geval de over de autorij. Ja, ja, precies. David vind ik altijd erg leuk. Ja. Koop eens een auto dan? <laughs> nee, ga lekker met de trein. Goed, dan klare taal door overheden. Ja, u kent ze misschien wel, die idiote vragen. Bent u gehuwd met en woont u niet duurzaam gescheiden van de natuurlijke moeder van bovenvermelde studerende? Zo nee, woont u met haar samen. Nee, dit zijn echt, dit komt neer op formulieren en het is soms nog erger. Nou, daar gaan ze nu eens uh, wat uh, aan doen. Daar hebben we het over. Kaalheid is een keuze, vindt Jaap Huisman. Hij ging naar Polen om uh, zijn haar te laten transplanteren. En dat was wel zo eerlijk om daar nog een boek over te schrijven ook. En dan om tien uur, dan gaan we het hebben over de liefde. Dan is dat wel eens weer eens tijd, hè? met dit uh, ontluikende voorjaar. Remco Verwe ging op zoek naar een vrouw... die begaf zich dus op de liefdesmarkt, datingsites en dergelijke. En Corine Coden schreef een boek, Hoe mannen lief hebben. Ingrid Hogervorst die bespreekt vandaag de boeken. En onze laatste gast is Rutger Ponzen. Met hem hebben we het over die schenking van... 100 miljoen aanschilderijen aan het Frans Hals Museum. Zometeen, de, het feit dat anonieme zaaddonoren toch soms contact willen met hun nageslacht. Maar eerst gaan we spioneren. Precies, Chinese spionnen zijn steeds actiever in Nederland. Met die waarschuwing komt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst... in het jaarverslag over 2010. De AIVD constateerde onder andere dat bij een bedrijf... dat hoogwaardige technologie ontwikkelt... bedrijfsgegevens weggesluist zijn ten behoeve van gebruik in China. De Chinese inlichtingendiensten hebben met name belangstelling voor de positie van Chinese minderheden, economische informatie, daar zijn ze naar op zoek, en natuurlijk gewoon wetenschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel klassieke spionagemiddelen, zoals de inzet van agenten en informanten, maar ook van digitale spionage. Over deze Chinese infiltratie gaan we praten met Michel de Jong. Hij is directeur risicoadvies bij het beveideringsbedrijf G4S, zeg ik het goed? Uitstekend. Uitstekend. Mooi. Was u verrast door de mededeling van de AIVD? Want die doet dat niet zomaar. Kennelijk is er echt wat aan de hand. En weliswaar echt met specifiek de Chinezen. Ja, er wordt overigens in het jaarverslag over 2010... heel specifiek gesproken over Chinese en Russische inlichtingendiensten. Uh -huh. um, het is eigenlijk niets nieuws. Het is eigenlijk zo dat de laatste jaren al uh, de, de inlichtingendiensten waarschuwen... voor spionageactiviteiten die zich richten op politieke militaire of economische belangen. Dus in die zin is daar niks nieuws aan. We zien wel dat het de laatste jaren natuurlijk een klein beetje ondergesneeld is. De andere belangen van de inlichtingendiensten... in het kader van bestrijding van jihadistische terroristische daden. Ja. Wat, wat, wat doen die Chinezen precies? Zetten ze mensen bij bedrijven onder uh, andere vlag of proberen ze mensen te chanteren of stelen ze computers, wat doen ze? Ja, uh, al, die, uh, al die zaken oh. zijn, natuurlijk, uh, zijn natuurlijk aan de orde. Uh, het is natuurlijk zo dat je informatie kunt vergaren van een bedrijf door rechtstreeks door de voordeur naar binnen te lopen. Het is ook zo dat je informatie kunt halen door een bedrijf langs digitale weg te benaderen. En het is zo dat je informatie kunt weghalen door de mensen die bij dat soort bedrijven uh, werken te benaderen of te beïnvloeden. Ja, dus er zijn een aantal verschillende manieren waarop dat kan. Dat heeft inderdaad hele traditionele trekjes. Um, en het kent inderdaad wat meer, uh, wat meer geavanceerde middelen, die inderdaad veelal te maken hebben met komen. En waar zien we dat in terug? Zie je dat in concrete producten terug? Of merk je dat aan bepaalde politieke bewegingen die eigenlijk al onvoorspelbaar zijn? Dat je denkt: ja, maar dat kunnen ze dus alleen doen omdat ze weten dat wij. enzovoort. Ja, het zijn natuurlijk een aantal verschillende terreinen. Op, op politiek terrein zie je natuurlijk dat, dat, dat landen er groot belang bij hebben om elkaar goed in de gaten te houden. Uh, dat betekent dat bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid uh, heel graag wil weten hoe het kernprogramma van Iran eruit ziet. En dus het is ook beslist niet zo dat we alleen maar de vinger zouden moeten wijzen naar Rusland en China die de westerse landen zouden benaderen. Maar de, en, de Amerikanen zijn ook bij ons, zelfs in ons land, uh, gewoon op zoek naar bedrijfsgegevens enzovoort. Ja, nou ja, kijk, ik denk wel dat we met bondgenoten daar heldere afspraken over hebben... over wat, wat eerbaar en niet eerbaar uh, gedrag is. Hè. Maar we kunnen ons met z'n allen voorstellen dat we er belang bij hebben... om het kernprogramma van Iran goed in de gaten te houden. Um, zo zal uh, de Israëlische geheime dienst er goed belang bij hebben... om goed te kijken wat er in de daaromliggende landen gebeurt. Als je kijkt op de... Uh, commerciële agenda, dan zie je natuurlijk dat een aantal hele grote landen... waaronder Rusland en China, er erg veel belang bij hebben... om economische groei te bereiken en dat in stand te houden... om de stabiliteit in het eigen land te houden. En alles wat je daarbij niet zelf hoeft uit te vinden... alles waarvoor je niet zelf hoeft te investeren... is wat dat betreft natuurlijk mooi meegenomen. Nou, uh, Nederlandse instanties zijn, volgens, zijn zich volgens de IVD vaak niet bewust van de waarde van hun informatie. Ja. Is, is, is dat zo? Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat ook als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar onderzoeksinstellingen. Waar natuurlijk... Dank u wel. Als je kijkt naar onderzoeksinstellingen... Ja. Waar, uh, uh, uh, waar hoogleraren werkzaam zijn met grote, met grote uh, hoeveelheden staf erbij... dan is daar vaak toch sprake van een zekere naïviteit. Men heeft een, men heeft een focus op een, klein onderdeel, op een klein onderdeel van de wetenschap. En wat er zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? Kunt u nou, dat zijn concreet? technologische ontwikkelingen ja. die kunnen te maken hebben... bijvoorbeeld weer met de nucleaire industrie... maar bijvoorbeeld ook ja. met elektrotechniek of biochemie. Um, en mensen vergeten vaak dat inlichtingendiensten op zoek zijn naar een heel groot puzzel. Maar moet je dan, uh, als je hoogleraar bent... en je ben, bent daarmee bezig... Uh, een... Chinese studenten gaan wantrouwen, of zo, die, die bij je in, in groepjes zitten. Dat, dat lijkt mij ontzettend lastig. Ja, dat, daar, daar zit natuurlijk ook inderdaad een zekere, zekere tegenstrijdigheid in. Hè? Wetenschap wordt natuurlijk bevorderd door zoveel mogelijk kennis uit te wisselen. Ja, open access hebben ze het altijd open over. Open access, maar ja. dat kent natuurlijk een, een schaduwzijde. En, en er, die schaduwzijde komt onder andere tot de uiting in een begrip in de security-industrie. Waarbij je zegt: ja, je moet wel informatie delen op basis van need to know. Jawel, goed, maar uh, goed, je bent toch leraar. Er zitten Chinezen in je. Je stu die studeren hier, dat komt natuurlijk ook voor. Dan kan je toch ook niet voorkomen dat die teruggaan naar, naar China... en daar bijvoorbeeld in dienst komen van een, van een bedrijf... en op die manier die, die, die, die kennis delen. Ik bedoel, nou, dan ik, gaat ik, dat ik, eigenlijk ik, op een voorkomen legale manier... Op een natuurlijke manier zou je bijna zeggen. Het ja, is geen ik spionage, ook, ik, toch? Denk ook die, ik denk dat je die verantwoording daarvoor ook niet zozeer... bij individuele hoogleraren moet leggen. Maar het is wel zo dat inlichtingendiensten... zich over een heleboel buitenlandse studenten... in Nederland behoorlijke zorgen maken. En ook wel terecht, als je weet dat inderdaad... in landen als, uh, als China toch een meldingsplicht bestaat... voor het terugbrengen van informatie zeg maar, naar de bron. Het uh, dus nou, ja, wat, wat is Chinese studenten... Dat Chinese studenten die in, in Nederland werkzaam zijn... Ja? toch vaak nog binding hebben met, uh, met autoriteiten in het, in het, in het homland. Maar wat doet u dan met meldingsplicht? Dat daar, uh, dat daar uh, als onderdeel van het verblijf in Nederland... informatie teruggestuurd moet worden naar de inlichtingendienst. De begrijpt je, begrijpt noemt je in het uh, rapport... Nee? Uh, nee, maar mag, sorry, Pete, ja. ik snap het niet. Ja, het is dan wel aan mij liggen. Maar nou, inlichtingdienst... Mag ik proberen? Ja, uh, ja, sorry, ja. Om het samen te vatten, volgens zeker. mij, ze worden uitgestuurd door de Chinese regering. Daar wordt voor betaald. En dan op het moment dat ze terugkomen, moeten ze zich gewoon melden en worden. Oh, ze de, meldingsplicht, brief... de, de meldingsplicht is in China. Zeker. Dus in China ja. is, er een is er een officieel programma. En dat gaat over kennisintensivering. En kennisintensivering betekent gewoon: we proberen zoveel mogelijk informatie bij elkaar te halen. En dat wordt onder andere. Die informatie wordt teruggebracht door Chinese studenten die in het buitenland werken. Ja. De IVD noemt uh, speciaal een bedrijf dat hoogwaardige technologie ontwikkelt. Over wie hebben het dan dat dus kennelijk uh, bestolen wordt? Is dat over Philips? Is dat Delft Instrument? Is dat uh, uh, dingen bij ESA? W wat, wat bedoelen ze? Nou, ik, ik denk dat je aan dat soort bedrijven zou moeten, uh, zou moeten denken. Het, de de AIVD laat, uh, laat niet precies weten welke, welke bedrijven hiermee hiermee bedoelt. Hè, maar het gaat natuurlijk over echt technologisch geavanceerde bedrijven. En die en bedrijven, bedrijven, bedrijven zelf die worden nu... gewaarschuwd, neem ik aan, of niet? Die worden gewaarschuwd. De IVD doet daar ook uh, allerlei programma's voor... Om, om beveiligingsbevorderend te werken. Dus die geeft advies. En wat moeten ze dan doen? Geen laptops in treinen laten liggen, maar wat nog verder? Nou, je, ziet dat, je ziet natuurlijk dat, dat, dat bedrijven uh, kwetsbaar... Zijn zeg maar voor uh, uh, werkzaamheden die plaatsvinden op het, op het kantoor. Maar ook in toenemende mate natuurlijk van mensen die internationaal aan het reizen zijn. Oh. Of door middel van het nieuwe werken, mensen die natuurlijk ook informatie mee naar huis nemen. En oh. via allerlei huiskanalen ja, ja. weer contact zoeken met de, met de Ja En, en de oude methodes van uh, het inzetten van een prachtige Chinese dame. Dat ja, klinkt misschien wel een band. Maar, hè? maar, precies, maar ja. gebeurt het nog? Nou, het gebeurt, het gebeurt wel degelijk. Ik bedoel, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar nog gezien dat er een Brits parlementslid. Uh, die had een, een, een, een, nou, een prachtig zien. 25-jarige assistente. Uh, van Russische kom af en die, ja, is inderdaad, is waar, ja. en die is inderdaad het land uitgestuurd. Uh, <laughs> laten we zeggen, onder veel, veel. veel foto's in de kranten. Veel foto's in de kranten. Voorpagina nieuws. Ja. En. Uh, Misschien dat Chinese vrouwen zich daar iets minder toe lenen, ik weet het niet. Denk jij dat? Haha, <laughs> sorry, nou schiet ik echt in de lach. Weet ik niet. Um, lopen er ook wel eens Chinese spionnen over als ze in het Westen zijn? Uh, Laten we zeggen, de, de, ik, ik ken op dit moment geen voorbeelden van, nee. van Chinese spionnen. Maar je mag dat niet uitsluiten. Spionnen uh, lopen natuurlijk lopen met, met regelmatig lopen over. En ja. ja, dat is natuurlijk ook niet altijd voorpakt. Maar u hebt er geen voorbeeld van. Want het zou wel interessant zijn om dan eens te vragen wat ze dan zoal vertellen. Ja, nee, daar, daar is het natuurlijk ook inlichtingwerk voor. Ja, ja. ja. Wa wat doet u eigenlijk in deze sector? Uh, want wat kan je als particulier beveiligingsbedrijf in deze sector doen? Hmm. Nou ja, we hebben binnen, binnen G4S een, een adviesclub... die zich richt op strategische, eh, strategische adviesverlening. Onder andere ten aanzien van de bescherming van informatie. Dus uh -huh. we helpen bedrijven om goed voorbereid te zijn om die dingen die ze van belang vinden... ook daadwerkelijk binnen de organisatie te houden. Ja, dat betekent dus dat je adviezen geeft over versleuteling... van uh, be bedrijfsgegevens in de computerbestanden... of beveiliging van computerbestanden? Of ja. gaat het over nou, daar, kunnen dus, daar, kunnen, daar Daar zitten weer die drie, die drie componenten aan. En Enerzijds dat je inderdaad zorgt dat je voor en je achterdeur goed op slot zitten. Anderzijds dat je zorgt dat je computersystemen goed beschermd zijn. En ook in derde dat je natuurlijk heel goed weet... wie je binnen je organisatie binnenhaalt... en met welke bedrijven je zaken doet. Mm -hmm. Ja, want het is natuurlijk zo dat als je binnen een bedrijf op een gegeven moment mensen op de perrol hebt staan die je eigenlijk niet zou moeten vertrouwen, dan heb je wel degelijk een probleem. Zijn er in Nederland echt hele gevoelige sectoren voor bedrijfspionage? Ja, voor bedrijfsspionage zeker. We hebben natuurlijk een, een, een flink aantal hele grote uh, multinationaal opererende uh, bedrijven. Daar gaan enorme commerciële belangen zitten erin. We hebben natuurlijk grote belangen nog steeds in de olie- en de gasindustrie. Uh, we zijn een voornamelijk speler op het gebied van, uh, van ICT. Dus in die zin is Nederland wel degelijk een, een land wat voor, uh, nou ja, voor buitenlandse mogelijkheden en, en ook voor commerciële spionage van andere bedrijven van groot belang kan zijn. En, en uh, is dat ook in de nucleaire sector of in uh, uh, defensiesectoren? Ja, zeker. Ja, ja? Ja, zeker. Spelen wij in Nederland ook een, een belangrijke rol... zodat we interessant zijn voor het buitenland? Ja, en, en laat zeggen, het is natuurlijk daarbij ook van belang te realiseren... dat we vaak natuurlijk een onderdeel van iets leveren. Hè. Als er natuurlijk ergens weer een, een joint Fighter in elkaar gesleuteld wordt... dan zitten daar ook Nederlandse stukken, ja. uh, stukken techniek in. Maar die moeten ook weer goed communiceren met andere delen van het vliegtuig. En dat betekent dat je toch ja, ook, ook met de toegang tot dat soort systemen... ook weer een, een toegang krijgt tot, ja, tot het grote Dat meer verslaars. kennis. Ja, ja en, en, en de, de manier waarop spionagewerkzaamheden natuurlijk werken, is dat je echt een puzzel uh, uh, langzaam bij elkaar probeert te brengen. Dus alle kleine stukjes informatie die je soms uit, uit honderden, duizenden of tienduizenden bronnen naar binnen kunt ja. halen, die helpen om dat beeld te bestellen. Nou ja, de grens is natuurlijk niet altijd even duidelijk te trekken tussen spionieren en informatie vergaren. Hè? Klopt. Ja. Het, is ook maar, uh, het is ook maar net aan welke kant je staat. Zo. Ja. Nou, gebeurt het andersom eigenlijk ook dat Nederlandse inlichtingendienst Chinese geheimen proberen te achterhalen? Nou, we hebben, we hebben in Nederland niet echt een, een, een, een programma lopen, denk ik... waar op dit moment langs een gestructureerde manier met overheidssteun commerciële kennis in het buitenland wordt opgehaald. Ik denk dat we dat gerust uh, kunnen Stukken stellen. en dat is in Nederland toch ook echt bij wet verboden? Dat is, ook, dat is ook bij wet verboden. Het is natuurlijk wel zo dat de inlichtingendiensten... Um, en met name de AIVD'er ook, ook een buitenlandse component kent... en ook operaties om, heeft in het buitenland om daar informatie te vergaren. En er zijn natuurlijk allerlei programma's die wij in het buitenland... waar we aan deelnemen, ja, waarvoor het voor ons toch ook interessant is... om te weten hoe de politieke uh, en militaire en sociale situatie uh, oh. zich ontwikkelt. Maar waarschijnlijk zijn die buitenlanden waar we het dan over hebben... een stuk geslotener dan een open economie, zoals wij in Nederland hebben. Dat ja, zeker. Ik bedoel, een van de landen waar we op dit moment natuurlijk met belangstelling naar kijken... is, uh, is Afghanistan. En je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld Fransen met erg veel belangstelling kijken... naar ontwikkelingen die voorkust. En, en uh, nou ja, nogmaals, uh, de Mossad uh, zal vanuit Israël natuurlijk met argwaan kijken naar de, naar de buurlanden. Is er nog een heel speciale reden dat de AIVD juist uh, China en Rusland noemt? Of is dat simpelweg omdat dat hele grote landen zijn... en dat daarmee dus de belangen meteen heel groot zijn? Ik denk dat dat waar is. Hele grote belangen. Maar ze hadden, hadden er nog gewoon 22 bij... landen achter kunnen zetten. Ja, zonder meer. Het is natuurlijk alleen wel zo dat hoe, hoe groter het land, hoe meer mogelijkheden je hebt. Als je even kijkt naar Amerika bijvoorbeeld, dan zie je dat Amerika 75 miljard dollar per jaar uitgeeft aan zijn inlichtingdiensten. Nou, een deel daarvan zal ook gericht zijn op, uh, op offensieve praktijken in het buitenland. Hartelijk dank. U hoorde beveiligingsdeskundige Michel de Jong. Het ging dus over de groeiende infiltratie van onder andere Chinese spionnen... maar het gaat dus ook om kussen en vele andere eh, landslieden in Nederland. Meer info allemaal te vinden ook op de site www.nieuwshow.nl. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zo'n 100 anonieme zaaddonoren in Nederland zoeken toch contact met hun nageslacht. Ze hebben zich ingeschreven bij een nieuwe DNA-bank... die donor en kind bij elkaar brengt. Het gaat om mannen die voor 2004 sperma hebben gedoneerd om kinderloze stellen te helpen. De FIOM, een organisatie die begeleiding biedt bij onder meer zwangerschap, ongewilde kinderloosheid en adoptie, is afgelopen december met die bank begonnen. Naast de 100 zaaddonoren hebben zich ook 190 kinderen ingeschreven. Nederland telt in totaal zo'n 40.000 donorkinderen. Over die anonieme zaaddonoren die in een jaren toch weer contact met hun biologische kinderen willen, gaan we praten met Rinneke van Kessel. Zij is directeur van de FIOM. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, toch al honderd uh, mannen hè, in korte ja, tijd. Ja, inmiddels heb ik uh, gisteren even de stand van zaken van nu... Uh, opgenomen en uh, het gaat om een, uh, de nu ingeschreven personen in het uh, KID-register. Dat is het register kunstmatige inseminatie donor. Uh, daar zijn 474 personen hm. ingeschreven en 146 donoren. Ja. Uh, mocht je verder willen gaan met je match en DNA willen afnemen, kun je vervolgens inschrijven in de FIOM DNA-bank. En daar hebben 100 donoren zich Ingeschreven. Ja, waarom bent u daarmee begonnen? Was er, was er behoefte aan? Nou, wij zijn een instelling die al uh, 80 jaar bestaat in Nederland. We hebben veertien uh, locaties. Een logisch gevolg vanuit onze ervaring rondom de problematiek afstand, identiteit, zoeken naar familieleden, is, uh, is deze bank. Nou ja, je, dat kinderen denken, hé, hey, wie is eigenlijk mijn vader? Dat... Uh... Ja, dat is denk ik logisch, of in ieder geval het gebeurt bijna altijd. Maar waarom zoeken die vaders die toch... Eh echt anoniem dat zaad hebben gegeven, dan toch contact. Nou, zij hebben inderdaad anderen met een kinderwens uh, gelukkig willen maken. En zij willen nu eigenlijk uh, kijken of dat inderdaad zo ook uitgepakt heeft. Ja, maar stel dat ja. dat nou niet zo maar is. Maar dat klinkt als een soort wetenschappelijke belangstelling. Nee, maar dat is het toch niet? Uh, uh, misschien hebben de kinderen nog vragen waar zij mee kunnen helpen. Uh, uh, misschien willen ze vragen van waarom ben je toen anoniem donor geworden? Lijken de kinderen op mij, vragen ze zich dan af. Dat is ook een heel Normale vraag. Uh, maar ze hebben zeker ook uh, ambivalente gevoelens over het opheffen van de anonimiteit. Want ze maar mochten wat, in de tijd. Ja? Ze mochten, <laughs> Sorry hoor, maar ze mochten toch uh, kiezen? Ze mochten in de tijd uh, kiezen. En ze hebben gekozen Anonim. voor anoniem. Nou, van, uh, je moet het zien: vanaf uh, 1948 kon je anoniem saturneren. Uh, dat gebeurde vaak in klinieken of bij huisartsen en dat ging Eigenlijk een beetje amateuristisch. Maar uh, het werkte wel. Uh, later uh, zijn er uh, voor de bescherming vanuit het kind gekeken. Nou, in 1990 uh, was dat. Hm. Om uh, in ieder geval uh, loketten in te gaan richten. Zodat iemand of anoniem... Dat noemden ze een A-loket of een B-loket, bekend loket, staat uh, kon geven. Dus nu is terug te vinden voor de donoren die met in een B-loket gedoneerd hebben. Uh, voor de kinderen is dat een uh, gemakkelijkere match te maken. Ook niet altijd even gemakkelijk, omdat daarmee nog geen DNA gematcht is. Dus dat kan dan later gebeuren. Want het is wel allemaal genoteerd. Die, die identiteiten zijn wel ergens ooit opgeschreven. Uh, ja en nee. Uh, oh. Ze zijn al uh, binnen tien jaar in de meeste klinieken van vroeger uit uh, vernietigd. Er werd eigenlijk niet zoveel uh, belang aan gehecht, omdat het uh, anoniem was. Uh, ik heb zelfs gehoord in een enkel geval dat een huisarts ook zaad mengde. om, te om daarmee die anonimiteit nog Aha, garanderen. te maken. Maar dat konden ze zelf beslissen als huisarts. Hup, in een potje en. Uh, lepel ja. erin, wat grappig, maar waarom? De tijden zijn veranderd. Hè? Ja, kennelijk. Toen. Ja. ja, kennelijk. Maar waarom? Uh, want van die dat die kinderen op zoek gaan, dat is ja. nog dat is voor iedereen, denk ik, volgbaar en begrijpelijk. Maar waarom verandert de houding van zo'n donor uiteindelijk? Waarom wil die na twintig of dertig jaar wat verandert dat dan? Uh, het wordt met name veranderd door de vraag van de kinderen en uh, wat je toen niet bij bewustzijn gedaan hebt... Uh, kom je nu, omdat het ging ook vaak om jonge jongens uh, vroeger. En uh, nu willen kinderen gewoon graag weten wat is hun uh, afkomst. En vaak zijn het ook mannen die nu zelf kinderen hebben over gezinssituatie... en zich daar iets bij kunnen voorstellen. Ze hadden daar vroeger niet zo'n toen ze dat uh, deden, ze werden ook benaderd vanuit het ziekenhuis, terwijl ze bijvoorbeeld al bloed gaven, of ze ook zaad wilden ja, ja, doen. Ja, doet u dus... er nog even een, een kwakje bij? Bijna zo. Nou, ik weet niet, ik was er niet bij hoe ze het precies gevraagd hebben, maar het is in ieder geval zo dat ze het als een medische handeling zagen, ja, ja. en heel graag anderen wilden helpen. En vanuit dat gevoel van willen helpen, willen ze nu ook weer opnieuw de kinderen helpen die hun vragen hebben. En, en komt het ook voort uit de gedachte dat je op een gegeven moment dus thuis zit en een gezin hebt, een paar kinderen, dat je denkt: Wat heb ik, ik heb zelf hier drie kinderen, maar lopen er daarna gewoon 122 hier in de, in de provincie van mij rond? Is, is dat een vraag? Is dat jouw vraag? Nee, nee dat is mijn vraag aan u. <laughs> ja. Zijn er mannen die op die manier daarnaar kijken? Het is. Uh... Uh, nee, dat zal zeker niet zo zijn. Want, uh, kijk, het was uh, ongeveer negen kinderen. Dat was een beetje een afspraak. Maximum. Maar er was max. Maar daar is gewoon niet altijd aan gehouden. Dat blijkt ook uh, uit de man die in het krantenartikel van het AD staat. Dat is geen uitzondering. Uh, Hoeveel werd... kinderen had hij... Uh, ja, het was hem onbekend. Oh. Hij heeft alleen, uh, ik dacht iets van uh, 70 of 80 keer gedoneerd. Oh, dus okay. het is hem dan ook niet duidelijk wat daaruit voortgekomen is. Maar uh, ja, uh, het, je mag aannemen dat het er meer kunnen zijn. Maar daar gaan we maar even niet nee. van uit. Want uh, het was wel een regel. Maar er wa was veel meer vraag dan dat er zaad was. Dus het zou... Uh... Dat, nou ja dat, dat, ja, dat weet je dan niet. Nee, en wat wat je natuurlijk ook krijgt, want u zegt dat zijn vaak mannen... die in hun jeugd gedacht hebben van ach, waarom niet? Hè? Als we er iemand mee kunnen helpen. Ja. Ja. En die nu uh, wat ouder zijn, soms ook uh, eigen kinderen hebben. Dus ja. dat betekent dat dat ook gevolgen kan hebben voor... Bijvoorbeeld hun kinderen nu? Want die krijgen er dan opeens een half zusje of een half broertje nou, bij. Dat is zeker ook een afweging die, die echt speelt. Want het verandert ook, een, een, het zou een gezinssituatie kunnen veranderen. Niet dat aan de uh, donorkant de behoefte is om vader te zijn. En ook niet dat de zoekers een vaderfiguur zoeken. Ze willen vooral heel erg graag weten, waar kom ik vandaan? Waardoor ben ik genetisch bepaald? Als jij bijvoorbeeld als enige in de familie prachtig piano kunt spelen, dan denk je, hoe kan dat nu? Waar heb ik dat <lacht> nu? Ja, aan ja. Is het, is het echt, ah. gaat het om dat soort praktische nou, dingen? Maar ja, dat of, zijn of, of, geen praktische dingen. De, die, ah. uh, dat klinkt dan nu wel een beetje praktisch, maar het zit toch dieper. Als jij uh, uh, nog teruggaat in jouw puberteit of in jouw latere leven en je, en je denkt van god, waar heb ik dat van? Is dat nu van mijn vader? Is het van mijn moeder? Uh, hoe ga ik hiermee verder? En zeker als het gaat om ziekte. Ja. Want weten uh, de meeste van die kinderen dat ze verwekt zijn door een nee, nee, precies. Nee, dat, dat, is dat mag je ook aannemen. Want uh, wij denken zelf dat één uh, van de tien kinderen het weet. Uh -huh. Een van de tien, maar dus negen ja, van de tien uh, weet het niet. 35.000 kinderen die geboren zijn vanaf die periode. 35. Dat zijn er natuurlijk gewoon heel erg veel. Ja. Maar het is natuurlijk ook heel erg gangbaar geweest om in een uh, huwelijksse situatie een kind te krijgen en daar dan verder niet over te spreken. Dus oh. dat zal ook niet gebeuren. Dus het waren vaak vrouwen die. Uh partners hadden die onvruchtbaar waren, die toen toevlucht ja. namen tot de, tot ja. de zaadbank. Ja. En ja. niet zozeer bewust ongehuwde moeders. Nee, want die, nee, want die kwamen later, die kwamen oh, dan rond 1990. Ja. En uh, daardoor uh, moest je ook wat met die, uh, met die spermabanken, want dan was het duidelijk dat er geen, uh, vader de was. vader in huis ja. niet de biologische verwekker was. Mevrouw Kessel, in 2004 is dat veranderd, ja. dat die anonimiteit werd toen eigenlijk afgeschaft. Uh, uh, uh, waarom was dat heel concreet op dat moment? Uh, met name omdat Nederland het belangrijk vond om meer en duidelijk te staan voor de rechten van het kind. En, uh, Een kind heeft het recht om te weten wie zijn, wie vader, zijn is. vader is. Waar, waar die vandaan komt, wat zijn biologische afstamming is. En uh, vanuit die. Uh, ja, die gedachte om vanuit de rechten van het kind te werken... kun je niet anders dan niet meer het anoniem toestaan van, van zaaddoneren. En bevalt dat goed? Uh, ik vind het heel erg, uh, ben er heel erg voor en wij vanuit de FIOM, omdat wij veel met zoekacties te maken hebben, ook ten aanzien van adoptie en uh, uh, weten wat het betekent voor iemand die dat niet weet. Uh, dat is ook heel verschillend hoor, ik kan daar absoluut niet op generaliseren, want voor de ene mensen is iets veel belangrijker dan voor een ander. Maar uh, het bevalt zeker goed, maar de zaadbanken niet, want ze hebben veel minder spermadonoren. En, uh, Door het afschaffen van die anonimiteit. Ja, ja, ja en dat is zelfs uh, echt flink teruggelopen. Van, uh, ja, er zijn in een bepaald jaar zijn er nog uh, 500 geregistreerd en nu zijn er 180. Dat betekent dat het toch echt een zaadtekort is? Dan Hier? is er dus een zaadtekort. Aha. En uh, dat, als je dat dan ook nog zet op een andere problematiek die de FION begeleidt... Uh, en dat zijn de onvrijwillige kinderloze paren. Als je weet dat Nederland een van de landen is die het laatst op laatste leeftijd uh, kinderen krijgt... Uh, wat weer een gevolg is uh, dat er minder vrouwen zwanger raken... Dan, uh, dan is dat op deze manier minder gemakkelijk mogelijk. En wijken vrouwen wel eens uit naar het buitenland... maar de tendens nu is dat wensouders, zoals wij ze noemen... Uh, via een bekende uh, zaad regelen oh ja. en dat dan uit doen de eigen, via de spermatbank. Uit de eigen omgeving? Ook. Ja. Nou ja, je kan natuurlijk altijd gewoon nog op vakantie gaan en je gewoon laten bezwangen. Ja, dat kan heel goed. Waar ja. Ja. Ja. moet ja. je naartoe dan? Nou, uh, nou dat uh, lijkt mij... Nee, ja, maar dat gebeurt uh, is ook. de beste discotheek. <laughs> nou, maar dat, dat, dat is ook gewoon ja, heel vaak gebeurd. je fantasie wel een beetje op kan ja. lossen. Ja. Nee, maar ja. nou, Daar gaan ook. we dan niet over filosoferen <laughs> nee. op dit ogenblik. En en Toen over een uurtje. Maar Peter, dat, dat bestaat ook gewoon. Er zijn ook vrouwen die tuurlijk, dat op die manier houden los. Alles bestaat. Goed, hartelijk dank. Rineke van... Kessel, hoorde u, Ze is directeur van de FIOM. Het ging dus over de uh, DNA-databank, die uh, anonieme zaten in contact brengt met hun nageslacht. Is er als iemand geweest of een ontmoeting plaatsgevonden? Uh, er hebben vooral ontmoetingen plaatsgevonden tussen broers en zussen oh, okay. en de vader. En daar hebben de uh, kinderen ook het meeste belangstelling voor, oh, lijkt. Toch, nou, interessant. Sterkte en dank ja, u wel dankjewel. voor de komst. Zometeen gaan we verder met Willem van Bennekom. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur. De Eredivisie. Vitesse Groningen. Dit is toch een eigen goal ook. Roda VVV. De rebound en die gaat er wel in. Ja. Nakt Celsius. En AZ Ado. En nu kan AZ wel drijvend worden. de finale play offs volleybal, handbal en korfbal. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.